Wat moet ik met een mantelpak zonder een man? Wat moet ik met een Jan Plezier zonder een Jan? Wat doe ik met een oogartsan die niet op voor de buur? Een fotograaf die nooit is in zoekergluur? Wat zegt me een vrijmetselaar als hij niet vrij een bijjaar ziet? nooit gespeld. Een lust, oor, zonder de lust, een kus, wacht als die niet kust, zijn van die dingen waar men niet aan heeft. Zo wordt ook het meisje dat niet van liefde geeft. Wat moet je met een BUNA? Als hij niks weet. <laughs> Wat moet je met een detectief? Die nooit iets deed. En neem een copywriter. Die nooit mijn copystreeuw. Een schopper speelt. Die enkel op zijn keeper speelt. Wat nee. moet je met een manager? Als hij niet mens. Een renteneer. Die enkel rek. Een waarknecht knecht die enkel vaart. Een para als in niet paart. Een rector die enkel rek. Een dekknecht als in niet dek Een dokter als in niet dokter. Een fok, maar die nooit is. Het zijn van die dingen waar men niets aan heeft. Zo wordt ook het meisje dat niets om liefde geeft. Nou, meiboom, was dat het grote vuurwerk wat dagen boven ons hoofd heeft gehangen? Teleurgesteld, collega. Ach, mijn verwachtingen waren niet al te hoog gespannen. Maar dit stelde toch echt helemaal niks voor. Nou ja, helemaal niks. Het heeft in ieder geval een staatssecretaris gekost. Over een paar maanden zal wel blijken hoe jouw kiezers deze hele komedie hebben gevonden. En dat zeg jij? En jij was de man die er vorige week maar stond te roepen dat ik het hele zaakje zou hebben opgezet om een politieke munt uit te slaan. Kan ik me niet herinneren. Ik wil de handelingen van de Kamer even voor je gaan halen. Ik kwam een opmerking van toen net over het aftreden van de staatssecretaris van Zwol. Daar heb je ook nog niet op gereageerd. Zal ik dan moeten reageren? ik weet niet. Vind je het niet gek? Zo'n besluit nog voor ik iets in de kamer had gezegd. Jij riep iets van moedig besluit. Hoe, hoe moet ik dat eigenlijk zien? Storen de heren, is je iets belangrijks? We het over voetbal. Ah, hier van van Zwol. Ja, ach, belangrijk. Ik weet het zelf niet. Als u mij wilt verontschuldigen, ik neem aan dat u liever even ongestoord met de heer Meiboom praat. Dan hebt u binnen de korte tijd weer stof genoeg voor een vervolg op uw overigens uitstekend verhaal van de vorige week. Welk verhaal bedoelt u? Ik schrijf nogal veel, weet u? Nou, oh, ik neem aan dat wij elkaar wel begrijpen. Juffrouw van Zwaal. Zie je straks in de kleine commissie, Meiboom? Dat vrees ik ook, ja. Zo. Kijk aan. Richard Meiboom, de man die het niet waar kon maken. Ach. We bedrijven hier nog helemaal politiek, hè. En in de politiek is het vaak beter je bewijzen nog maar even in de ijskast te houden. Ondanks dat blijven ze heet genoeg. Bluffpoker, hè? Ik weet het voor net nog niet. Hm. Trouwens, de minister-president was nooit echt veel dankbaar. En wat zou je van je vader denken? Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar ook mee zit, Richard. Ja, dat mag toch wel, hè, dat Richard... Graag zo. Ja, je vader. Als iemand het moet kunnen begrijpen, dan ben jij het, zijn eigen dochter. Heb je er ook niet over gepraat? We oh, praten niet veel over politiek. Ik probeer een onafhankelijke journalistiek te bedrijven. Voor zover dat mogelijk is dan. Bovendien... Nou ja, laten we. Bovendien vind jij het moeilijk om achter alle filosofieën van je vader te staan, is dat het? Ja, misschien wel. Maar we hadden het over jou. Weet je nog wel? Waar diende nou al die heisa voor? Rustig afwachten. Trouwens, wat had je nou helemaal verwacht van een ridder zonder vrees of blaam... maar helaas ook zonder inzicht... Was dat niet zo ongeveer het profiel dat je van me getekend hebt? Nou, ja, kom nou zeg. Zo cynisch kan je niet zijn. Je staat te lachen op je eigen graf. Ja, misschien heb je me wel te vroeg doodverklaard. Oh, je bent beter in vorm dan zo even met de minister-president. De minister-president heeft het mij niet lastig gemaakt, vetje. Ik had helemaal geen reden om spits te gaan staan doen. Ja, precies. Dat is nou een van die dingen die me zo dwars zitten. Begrijp het namelijk niet. Om over dat gebaar van mijn vader maar helemaal niet te spreken. Er is iets met jou, hè? Nou, dat stuk van mij in de Delta was je ook niet kwaad genoeg. Je reageerde abnormaal. Het is net alsof je nog iets achter de hand hebt. Maar wat? Misschien begint de strijd nou pas goed. Ah, daar hoop ik niks voor. Ik ga alleen op de feiten af. Weet je al dat er straks weer zo'n grote protestmeeting is op de Dam? En als ik goed ben ingelicht, zijn de jonge lui woest op jou. En dat kan ik me voorstellen. Ze voelen zich verraden door je. Dat begrijp ik. Toch is het niet waar. Alleen... Ik zal het ze niet uitleggen. Maar waarom niet? Moet kwestie van geduld hebben. Ze bent en blijft een rare vogel. Ik ja. wou huh, dat ik kwaad op je kon worden. Oh je van Van school. Meneer Van Rijn heeft naar u lopen zoeken. Manfred? Hier, in de kamer? Ja, het was nog opdringend En of u hem zo gauw mogelijk wilde bellen. Oké, okay, bedankt, Bode. Manfred Van Rijn. Dat is toch die sportverslaggever van de Ramstad? Vriendje van me. Huh, Gelukkig. Hmm. Hey hoor ik daar buiten parlementaire interesse in je stem. Nou, laten we het zo stellen dat ik voorlopig best jouw biechtvader zou willen zijn. Nou, ik ken die uitdrukking niet, maar ik mag leiden dat het een tikkie ondeugend is. Ondeugend? Ik? Ik heb in de Delta gelezen dat ik een kruisvaarder en een superconservatief ben. Ja, dat ging over mij, Boom, de politicus. Ik heb het nu over Richard, de man. Die zijn niet te scheidelijk, is het. Oh, juist, goed. Nou, dan gaan we Mantra maar weer eens opzoeken. Hé, hey, uh... Luister nou eens. De geachte afgevaardigde heeft zojuist een kans voorbij laten gaan. Die indruk er op, ja. mm. Silhouet, Silhouette. van een man. Van een man zonder vrouw. Zonder vrouw aan zijn zee. Silhouette. Dat je schaduw verbleekt, verbleekt je tot schemer die zijn tocht verder zijn. Je zwaait niet, je fluit niet. Ik heb mijn misrekening, mijn willep ging Silhouet, silhouet van een vrouw, van een vrouw zonder vriend, zonder vriend aan haar zij. Silhouet, silhouet zonder naam, langs mijn raam gaat je schaduw voorbij. Licht van de zon werd je dood tot nu. Bescherm je niet op mijn net mijn ziel. Ik roep niet, ik slaap niet. Ik denk aan de buren, mijn kans gaat voorbij. Een silhouet, een silhouet, een silhouet van een mens, van een mens op een plein, op een plein in een stad. Een silhouet, zwarte plek op de straat, in het vergaan. in het meek omdat je, je, je dus dat in je plek op je een droom ging volstaan. Kameraden, we getuigen hier omdat wij in groot gevaar zijn. We zijn Rotterdam, de nationale plek. Het symbool van strijd tegen willekeur en slavernij. We zijn hier vredig bij elkaar. Dat de het. Maar in de scherp van de stadverkader. Goed dat de politie is. Ja hoor, daar zijn ze. De helft lichten van het kapitaal. En de andere helft de billige van de Maoistische wetenschap. De wapens van alles zijn open gericht. We hebben een paar twee minuten in Maar wat geeft dat? Belastingbetalers genoeg. En toch hebben wij de vrijheid en de toekomst. Maar als het de schutte van de, de regering, als dat onze toekomst is, dan moet je het niet Ja, zeggen sommige mensen. We hebben vanmorgen van de minister-president gehoord. En die heeft toch bewezen dat het allemaal wel praatjes zijn. Hij is op afgegaan, die revolutionair. Omkrozen, omdat die zich zijn wij wij maken afkopen tegen duur geld. Mijn geld. Dat via de verlanging naar onze stakker is Want wij weten dat het waar is. En nou komt de zeker achter onze heren, de bestuurders en de vassallen in uniform. Laten we ons erop kort. We hebben genoeg van het gegoeien, Genoeg van gelijke economie en welvaartsontrooiing. Genoeg van kunstvlees en regeringshof. We laten ons niet strafloos omvormen tot pevanische toppen die zitten aan de touwtjes van de autoriteiten. We hebben het niet zo zelf. We maken zelf een laag wat goed voor ons is. We maken over onze eigen veiligheid en ons eigen welzijn. Weg met de de regering en met alle uithoven onder de kanselaars. We denken we het eens aan onszelf. En ook aan de nieuwe generatie. Moeten we eens vanmorgen als deze keren, of niet lezen? Krijgen of op de op creaturen? Hun land is die van handen De meisjes van de toekomst hebben melk voor onder haar. Ze dragen konvictilen over broeken nog zwaar. Hun oren fris gewassen, wat vrolijk in de wind En zelfs amsteltjes zakken als je nergens anders vindt. De meisjes van de toekomst zijn een ramp om aan te zien. Ze dragen hobbelzakken en ze spelen mandoline. Mijn hoofd daarin een knotje is, zo stuk als kabeltauw. Alleen in borstaknoppen doen nog denken aan een vrouw. Oh, de vrucht van vader staat uit de scherma van lening. Door deze of door geen naar Gods is gekleed. Een uitgetiende hoofd met een uniforme mening. De spruiten van een lab uit de buis der wetenschap. Oh, Een enkel over kennis en fortuin. Hier de conversatie aan anderen is schuin. Het spelen door van christie van het scherp intellect, de zodat alleen van dalen nog een beetje hard wekt. <tieden> Meisjes lijken spreken op de jongens dus vandaar dat deze stijver kroelen maar wat kroelen met elkaar. Als kindling ben je nergens maar als massa ben je rijk. De staat die moet gehoorzaam want die leidt die heeft verleid. Totdat er op een dag iets verkeerd gaat bij het kweken. Een fout in de dosering vocht een revolutionair, een mens van vlees en bloed zijn eigen leer gaat breken. De jeugd raakt in de ban en de vlam slaat in de ban. Oh, de bijt gaat er paard aan de wilgen hangt een hier. Een vrouw verleent de gunsten aan haar eigen stamboester. De nieuwe generatie trapt de orde in elkaar. De chaos is volledig en de burger loopt de baat. De leiders moeten vluchten naar een oogje ver vandaan. De waarde vaste zeden en gebruiken gaan eraan. De waarheid wordt herschreven en de waarheid luidt dan nu. De jeugdje heeft de toekomst en de het net als u. Als ieder, als Kijk, aan hij. We later op de avond, een schone volk. Heb ik gelijk, Gert? Ongelijk is een bedoeld. Goedenavond. Van Rijn, van de Randstad. Jansen, Posdamrak. Nou, zeg het maar eens. Wat hebben ze van je gestolen? Of wie heeft je op je kop geslagen? Iets anders maak je er niet meer mee. Gert? Gelijk heb je. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben van de pers. Pers? Heb mijn moeder ook nog eens over de vloer gehad? Aan mijn jongste broer kan je het nog zien hebben gelijk, gehoord. Zou je geen gelijk hebben? Ik zou voor de krant graag wat inlichtingen willen hebben over uh, de reddetjes van vanmiddag op de dam. Namen van arrestanten en zo. Aha. Meneer wil daarover gaan schrijven. Vraag mij eens, hoe gaat meneer daarover schrijven? Nee. Ja, Schrijft meneer de politie het tak vol afgebracht... ...maar zegt ze geen noop naar eindeloze provocaties van het zo voorzichtig in te grijpen... Of schrijf meneer, de politie sloeg in een ene keer heftige navel toe. Ja, wam recht voor de lui stomme spoelen. Nou, mag ik misschien mijn artikel wel zelf schrijven? Ja, kijk er eens hier, heer. Als u van plan bent druk te gaan doen in de krant, ja, dan kennen u het wel met ons ook. Ben u daarentegen van plan dat de politie optreden gaan roemen? ...dan moet ik u wel last naar de commissaris verwijzen. Die verzorgt dat een goede stuk is. Geen? Wat je zegt, jongen. Ja, ah, zit dat zo? Nou, laten we dan maar zeggen dat ik een, uh, een objectief verslag wil maken. Oh. Wij denken, Geert? Eigen initiatief ontwikkelen. Dat zal mij, juik joh. Nou, kom op daar met de geit. Vraag hem maar een nou, oma, Zijn er veel gewonden gevallen? Nou, dat kan nogal. Enig in met lichte kneuzingen. Ja, al een oude hè, wilde serieus werk afleveren, je Nou, wat? ik bedoelde eigenlijk onder de arrestanten. Oh, die? Nou, dat weet ik niet precies. Uh. Zeg, een stuk of twintig, hè? Ja, zoiets. Eindje meer, eindje minder. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk gearresteerd? Nou, als we de kinderen meerekenen, 64. Dan laat de lijst met name, ik zou zeggen, nagels aan de standpal. Wat jij zegt. Nou, oh, voor mij heb jij gelijk. Mag ik uh, die lijst even doorkijken? Even zien, ja. Yes. Eigenlijk een uh, troostloos baantje, hè, zo bij de politie. oh nou, volgens mij. Me Wordt ergens worden goed betaald. En het is niet meer zo denkwerk als vroeger. Nou ja, nog twee jaartjes is pensioneren geblazen. Maar bij mij nog vier. Hé, hey, heb je dat gezien? Christel van Zwol. Mijn niet bekend. Geert. Ah joh dat zal wel weer zo'n nieuwe zangeres wijzen. Nee, is de dochter van de staatssecretaris. Betrokken bij demonstratie tegen de regering. Dat zal die regering niet leuk vinden. Ja, yeah, voor moeilijkheden moet je bij de zijn. Wij worden betaald om te werken, niet om te denken. Weet jij, Gert? <laughs> van mij kun je gelijk krijgen. <laughs> Wat denken jullie? Zou ik, uh, zou ik even met haar kunnen praten? Ja, yeah, nou eist u wel erg veel van ons improvisatievermogen, hè? Wat zeggen de reglementen, Gert. Kijk, daar staan nou zoveel doorhalingen in. Die zijn niet meer te lezen. Het enige wat ik weet is dat wij alleen maar vanzelfsprekende dingen doen. Nou, kom mee. Ik zal wel even met u meilopen. lopen. Hoe ben jij hier binnengekomen? ik beter aan jou vragen. Oh, dat is gauw verteld. Ik was beroepshalf op de Dam om de demonstratie te verslaan. En toen zei iemand iets rottigs over Richard. Uh, een dus, hè. Ja. En toen zei ik, uh, het slaat ook op niks. En uh, toen zei de jongen, oh nee, en toen sloeg het wel op wat. Mijn oog. Nou, toen gaf ik hem een huis terug. En het volgende moment kwam er een agent, die nam me in de heupzwaai. Vervolgens in de dubbele Nelson... ...legde toen de beensroeven aan... ...en gaf me toen een schop in mijn lenden. Goed, om de methode te horen, ja. lijkt me dat nou typisch collega Ravenstein. Ja. En wat nou? Ik weet het niet. Ik heb ze gezegd dat ik er voor de krant was. Maar dat schijnt geen indruk te maken. Ik geloof dat ik morgen voor de een of andere commissie van onderzoek moet verschijnen. Nou ja, dan zien we wel weer verder. Hé, hey, lief van je om me hier op te zoeken. Nou is eigenlijk meer toeval... Ik wist helemaal niet dat je hier zat. Wat had je hier dan te zoeken? Ik kwam voor de krant. Hetgeen oh. ik kan bevestigen, dame. Maar sinds wanneer doet een sportverslaggever rellen en demonstraties? Nou ja, het is meer een uh, privé-initiatief. Ja, ja, ja, ja, dan betrap ik u op. Hij heeft de daad op het plegen van valse tegenschriften, hè? Uh, nee, nee, hij heet anders uh, vals getuigenis. Nee, het, het binnenkomen onder valse voorwendsels. Nou ah. ja, het is iets strafbaars. Ja, laat het wel duidelijk houden. En dan lijkt het me het beste dat u zich er niet mee bemoeit. U lijkt beseffeld, dame. Maar gelijk, Emmy. Nee, moet je luisteren. Ik was de hele dag al bezig om jou te pakken te krijgen. Ja hoor, sorry. In de Tweede Kamer hoorde ik dat je me gebeld had. Ja. Maar ik moest direct door naar Amsterdam en ik dacht, wel later wel. Maar je ziet, deze cel heeft weinig accommodatie. Maar voor onze excuses, hè. U zou zich nergens mee bemoeien. Maar <laughs> ook gewoon niet vergeten, Nee, Neemt u me niet kwalijk. Ja, wat had je nou eigenlijk te vertellen? Nou, je weet dat ik gisteren een interview had met Kokkie van der Pauw. Oh ja. En... Hé, hey, agent. Mm -hmm. Zou er een mogelijkheid bestaan dat u even op de gang ging zitten? Nou, als u mij uw erewoord kan geven dat u van mijn afwezigheid geen misbruik zult maken. om deze dames wapens, verdovende middelen of opruiende lectuur te overhandigen, meneer nou, dan geloof ik dat ik aan uw verzoek tegemoet kan komen. Ik zweer. <lacht> dat is dan ook weer niet nodig. Uw erewoord is al voldoende. U roept me wel als u me nodig hebt, hè? Ja hoor, agent, ik roep u wel. Zo. Ik heb je voor kokkie gewaarschuwd. Maar dat het zo ernstig zou zijn dat je jezelf voor de politie zou schamen, dat had ik niet verwacht. Nou oh, nou zo een beetje met je flauwekul. Over sport was ik gauw met eruit gepraat, ze weten de ballen van. Toen heb ik het uh, op de politiek gegooid. Maar jij niks af weet. Nee, dat is waar, maar ik ben toch nog wel zo link dat ik donders goed weet wanneer ik dingen te horen krijg waar een luchtje aan zit. Van der Palm en jouw vader schenen een geheim plan te hebben opgesteld waar de honden geen broed van lust. En wist jij dat je vader op het punt staat over te stappen naar de wetenschapspartij? Ach, oh, dus toch. Mm -hmm. En die plannen, wat heb je daarvan gehoord? Een verward verhaal over verdovende middelen, vrijheid van het individu, verbod op seks en meer van dergelijke flauwekul. Ja, wat jij flauwekul noemt. Weet je zeker dat Van der Palm hier helemaal achter staat? Nou, dat neem ik maar aan, maar dat idee is toch wel van je vader afkomstig. Hij heeft al die dingen tot in de puntjes uitgewerkt. Oh, wacht eens even. De beroemde blauwe map op zijn bureau. Hé, hm? hey, Manfred, zullen wij de Randstad eens een dikke primeur bezorgen? Een gek voorstel uit de mond van een Delta-redactrice. Nou ja, hoor eens, ik zit gevangen, jij niet. En ik ben een sportredacteur, wat weet ik van politiek. Nou, als ik dan je hand eens vasthield bij het schrijven. O jee, lekker intiem. Laat je vader het maar niet horen, want je weet me nooit... Het begint bij de hand en God weet waar het eindigt. Nooit geweten dat jij zo bang bent voor erotiek. Tja, een wereld zonder seks. Als je vader zijn zin krijgt, dan mag de hemel weten wat er met mij verder moet gebeuren. Een wereld zonder seks is als een vrouw zonder gebreken. Een schof fiets op de streken, een wereld zonder jou. Leven zonder seks is als een kind dat niet mag spelen, een hand die niet mag spreken een leven zonder jou. Een geven zonder nemen en geen kater aan het ontbijt. Nooit gaven ons in en nooit dat kleine tikje spijt. Een wereld zonder seks is als een huis dat nooit bewoond wordt... ...een film die nooit vertoont wordt, een zondag zonder jou. Een wereld zonder seks is deze fris gestebelaken... ...vreugdeloos ontwaken, een leven zonder jou. Een ga maar zonder komen en geen lijf aan lijf gevecht... Geen bontgekleurde dromen en nooit een stem die, sorry, zegt. Een wereld zonder seks, het is als een lotto zonder prijzen. De noodschut maakt de reizen, een weekend zonder jou. Een wereld zonder seks, is nooit een puinhoop van je sponde. Een levensgrote zonde, een leven zonder seks. Leven zonder jou. Leven zonder seks. Leven zonder jou. Leven zonder seks. Leven zonder jou. Leven zonder seks. Nou, één van de twee van zo. Of je begrijpt het niet. Of je wilt het niet begrijpen. Ik bedoel, ik begrijp het zelf nog maar nauwelijks. Wat mankeert jou toch, kerel? Je spreekt met een bondgenoot. Een toekomstig minister uit jouw kabinet. Een toekomstig minister? <lacht> Dit is een droevig uur, maar nou moet ik toch werkelijk even hardop lachen. <lacht> maar, word nou toch eens eindelijk wakker, man. Zie je er niet in dat je een modderfiguur hebt geslagen? Dat jij politiek gezien, vergeet me het woord, uitgekakt bent naar dat artikel van vanochtend? Ho, ho, vergeet niet dat wij ons politiek gesproken verloofd hebben. Dat we... Eh, hoe schrijft de Rons dat dat verborgen ook weer? Dat we twee handen op één buik zijn. Als mijn kop rolt, dan heb jij geen benen meer op te staan. Jij onderschat mijn politieke ervaring. Kijk, mij kan niets worden verweten. Er zijn geen bewijzen tegen mij. Laten we de zaken nou eens rustig voor een rijtje zetten. Van wie was dat plan om aan het Utrechtse water drugs toe te voegen? Van mij. En wetenschappelijk zeer interessant om de publieke reactie op dat punt te peilen. Yes, ja. Maar wie was er tegen? De wetenschapspartij, ik dus. Maar in een gesprek heb je me verzekerd dat je er helemaal achter stond. Dat was mondeling. En in de politiek dat alleen maar wat zwart op wit staat. En zoals afgesproken heb ik je een brief gestuurd... ...waarin staat dat ik mij van het heilloze plan volkomen distanceer. Dat is vals. Nee, dat was heel handig. Maar goed, jij zorgde het doen voor gefingeerde watermonsters... ...die via een actiegroep in handen van die idioot van een meiboom werden gespeeld. De bom zou barsten. De minister-president zou ontkennen. Meiboom zou met de monsters op de proppen komen... ...wat het kabinet de kop zou kosten. Maar voor het zover zou zijn gekomen... ...zou jij, zogenaamd uit protest... ...al uit de regeringsploeg zijn gestapt. Daarna zou ik aantonen dat Meiboom ...met valse monsters had gemanipuleerd... ...wat ons in één klap van drie rivalen zou afhelpen... ...namelijk de Arbeiderspartij... ...de Conservatieven en de Vrije Democraten. De consequentie? Wij zouden verkiezingswinst binnenhalen... ...en de nieuwe regering formeren. Nou, een geweldig plan toch zeker? Ja, als dat allemaal zo gegaan was... Maar dat plan werkte niet. En dat was jammer. Vooral voor jou. Maar we kunnen toch opnieuw beginnen. Nu ik lid word van de Wetenschapspartij. Dacht jij nou werkelijk dat wij behoefte hadden aan een lid met een dochter die met anti-regeringsdemonstraties meedoet? En omwille van de staatsveiligheid gearresteerd moet worden? Commissaris Kaasdrager heeft dat vanochtend persoonlijk ondervraagd. En wat zegt madame? Ik aanvaard alle consequenties van mijn handelswijze. <laughs> ja, ja, mevrouw van Zwol. Een onnut element in onze samenleving. Nou ja, het product van haar opvoeding. Ik heb er persoonlijk voor gezorgd dat ze voor de commissie van onderzoek naar staatsondermijnende activiteiten moet verschijnen. En ik beloof je dat ze zal hangen. En wat mij betreft, heet de galg Papa. Ik heb de eer je te groeten. Dan niet, meneer, dan niet, mevrouw, dan zoekt u maar een ander. Zo'n shit meneer als not mevrouw, desnoods een middenstander. Dan moet u het maar voelen, dan ken ik geen pardon. Dan vindt u ergens anders wel een plaatje in de zon. Dan wuif ik met mijn hand, adieu mijn vaderland. Ik dacht dat meneer van meneer van ik dacht van meneer van Zwon, die gaat emigreren, hij zal dit ding kapot dan horen meneer van ik de dood in. meneer van Zwon, ik dacht geen brood? In. meneer van Zwon, ik is niet van gisteren. dan wordt van dat, maar geen minister. Meneer van Zwol, die laat u groeten, meneer van Zwol, die laat u boeten. meneer van die DR, gaat aan de wandel, hij laat u steken met uw hele handel, meneer van die DR, zit niet te kniezen, meneer van Zwol, die pakt zijn biezen, meneer van die DR, mag u verwijten dat u te minder voor zijn kwaliteiten. Je z'adieu, parle, écri, écri, au pur Sorry. Kan het even? Oh, kom erin, Richard. Neem een home trainer, jongen. Je vrouw zei dat ik je hier wel kon vinden. Volgens haar zit je hier altijd als er een financieel debat in de kamer is. Ja. Nou, man, ik zit al twintig jaar in de politiek, maar van financiën heb ik nog nooit één barst begrepen. Trouwens, kan jouw spreekwoordelijke waakzaamheid er gemist worden? Je hebt een financieel expert in je fractie of je hebt hem niet? Ja, jij hebt hem, hè, geluksvogel? Zo, eh. Uh... Nou, nog even de halters. Even... En mijn conditie is helemaal in de Filistijnen. Oh ja. Heb je de Delta van vanmorgen nog gelezen? Nee, nog niet. Iets bijzonders. Nou, jouw partij heeft er volgens het laatste opinieonderzoek drie zetels bij gekregen. Mooi werk, jongen. Zo. Van welk bureau is dat onderzoek? Bureau, oh, ben je gek. Ik heb ze gewoon even opgebeld en gezegd dat ik het een leuke ontwikkeling zou vinden. Nou, het beïnvloedt altijd wel iets, hè. Mooi portret ben je toch. En wat had je eigen partij? Gewoon gelijk gebleven. Dat zou ik een mooie uitslag vinden. Normaal gesproken verliezen regeringspartijen, weet je. je. Je zult het niet willen geloven, hè. Maar ik heb vanmorgen nog een... jong, ambitieus politicus bereid gevonden... voor de resterende maand op de stoel van Van te gaan zitten. Maar goed dan ook, Richard... je hebt ons allemaal een grote dienst bewezen. Ja, het is niet slecht afgelopen... Hoe is Van de Palm eronder? Geval? Oh, die. die heeft voorlopig al zijn tijd en inzet nodig om zich overal van vrij te pleiten. Ja. Ja, of het om lukt, dat is een tweede. De heren zijn mooi in hun eigen valletje gelopen. Maar ik moet je wel zeggen dat de rol van opofferende zwijgen me niet erg ligt. Wow, nou, je hebt de man niet slecht gespeeld. En achter de schermen heb je bepaald ook niet stilgezeten. Hoe doe je? Nou, je tip aan de randstad. Je weet wel over dat regeerprogramma van, uh, van de Palm en van Svol. Wat jij die knapen hebt aangepraat is niet te geloven. Die redacteur mag is zijn eigen meelei. Een wereld zonder seks. Openbare boekverbranding. Processen tegen komisch Senior vanwege haar platenversie van Mama, ik wil een man. <laughs> nou, je hebt de fantasie van die klant wel op gang gebracht, hè? Die. Ik? Je wilt jezelf bedoelen. Ah, kom nou keer, dat was iemand voor aan? Ja, goed, zo nu en dan een tip met een dubbele bodem doorgeven, voilà. Maar puur versins als voor waar verkopen. Nou, je denkt toch niet dat ik gek ben? Maar precies diezelfde argumenten gaan er ook voor mij op. Ja... Ja, maar wacht eens. Ik heb de Randstad laten bellen. En ze beroepen zich daar natuurlijk op een beroepsgeheim. Maar ze wilden dan wel zeggen dat het een verhaal was van een van hun verslaggevers, een zekere Van Rijn. Maar hoe komt die knaap in godsnaam aan zo'n verhaal? Van Rijn? Manfred Van Rijn, de sportverslaggever? Ja, Manfred Van Rijn, dat klopt. Ja, maar of hij een sportverslaggever is, dat weet ik niet. Hij schijnt zijn hoofdredacteur besworen te hebben dat zijn verhaal op feiten berust. Mans man zit van Rijn, de vriend van. Mag ik even je telefoon verbroken? Ja, natuurlijk. Van met Richard. Oh, hallo Richard. Wat een verrassing. Nog gefeliciteerd met je politieke overwinning. Ja, de zaak heeft zich gunstig ontwikkeld. Voor mij dan. Ik vind het erg rot voor je vader. Maar ja, is politiek... Heeft hij al plannen? Hij zegt dat hij gaat immigreren. Ah, oh, hij zal heus wel ergens nog iets vinden. Ja. Zeg, even iets anders. Heb je het moeilijk gehad als arrestante van de Nederlandse overheid? Oh, het viel wel mee... Het was voor een goed doel, zullen we maar denken. Ik ben er overigens net uit. Je had geen vijf minuten eerder moeten bellen. Nou, dus cel het in ieder geval geen invloed gehad op je lieve stem. Oh, dank je. Zeg, Christel. Sinds wanneer is jouw vriendje Manfred een politiek primeurjaar? Ik bedoel, heb jij... Nou, het was uiteindelijk jouw idee, Richard. Herinner je je nog ons gesprek in jouw flat? Over echte democratie en vrijheid. Dat, dat ik aan de bron zat... Vrouw aan de bron. We uh, hm? moet het nou verder gestellen? Hoop dat jij je mond houdt en de eer aan Manfred laat? En verder... Ach, huh? je weet het. Een brave dochter volgt altijd het goede voorbeeld van haar vader. Ik emigreer ook. Maar waarom in hemelsnaam? Je hebt jezelf al iets te verwijten. <laughs> nou, niks te verwijten. Verwoest niet iedere dag de carrière van mijn vader. Nee. Laat me eerst maar eens even met mezelf in het reinen komen. Ik zal je over een poosje mijn nieuwe adres wel eens sturen. Je moet al ver weg gaan dat ik je niet komen opzoeken. Maar voorlopig zit je vast. Ik bedoel, je mag het land toch niet verlaten... zolang maar nog een onderzoek aan de gang is? Ja, heb ik de uitslag al van meegekregen. Dat is wat werk. Eh? Onschuldig op alle punten. Volledig vrijgesproken. Volledig vrijgesproken? En dat door een staatscommissie gemanipuleerde Van de palm? Wat heb je hem dat geflikt? <laughs> Ach, je kent me zo'n beetje. Ik weet dat ik een aanslag doe op een nationaal monument, maar mag ik desondanks de geachte afgevaardigde Meiboom, toekomstig minister naar mij en zegt, even vallen. Oh, Fred, ben jij het? Ga zitten. Mm, dankjewel. Mag ik koffie? Als je een kwartje hebt. Toch zeggen ze dat je vrienden hebt. Ik weet niet wat ik voor een sportverslaggever kan doen, maar mijn laatste pingpongwedstrijd speelde ik vier jaar geleden tegen mijn moeder. Uitslag 21-14 en 21-11, voor haar dan. Ja, wacht eens even, de sport is verleden tijd. Ik ben sinds kort benoemd tot parlementair redacteur. Ik heb namelijk onlangs een nogal aardig stukje geschreven, weet je nog wel? Oh, is dat van jou? Ik vond de stijl nogal vrolijk. Hé, eh, waarom doe je zo bokker? Jij bent de gevierde jongen tegenwoordig. Het publiek eist een lachende held, geen fabrikant. Ik word ervoor betaald om in de kamer voor clown te spelen en niet in de koffiekamer. En toch blijf ik je aardig vinden, hoe bestaat het? Ja, yeah. een mens kan maar ergens mee toppen. Dan neemt u me niet kwalijk, meneer Meijboom, een telegram voor u. Dank je, Van Beek. Amuseer jezelf even, Manfred? Ja hoor, neem je maar rustig even je fanmail door. Emigratie gelukt. Stop. Nieuw adres Maasboulevard 381 Rotterdam. Stop. Eerste trein vertrekt om 6 uur 32. Stop. Christel. Manfred, wil je erg echt... aardig voor me zijn? Dan ben ik op mijn best, dat weet je toch? Ik betaal je dan even mijn kop. Mm. En loop straks even langs mijn fractiekamer en zeg dat ik voor een paar dagen onbereikbaar ben. Ja, hé, hey, hallo, wacht nou eens even. Wat moet ik dan zeggen? Wat ga je doen? Een oude Chinese wijsheid in praktijk brengen. Ik ga terug naar de bron. Oh ja, terug naar de bron. Ik dacht dat je alleen maar in de spartidioten tegenkwam. Nou. Ja. Dan ga ik dan maar weer. Mijn nieuwste primeur. Kop... Is Kamalit meeboom, gewoon gek, onder kop, of is hij misschien verliefd? Vrouw aan de bron, ik kom me verkwikken. Vrouw aan de bron, doe rijk me je kruik. Met vloeibaar kristal, dat speelt rond mijn lippen. Koel is je bron, je verblokkende vaart. Zeg je, hoeveel voor mij beste leren Hoeveel heren werden hier ontslaven? Hoeveel talenten hoe verspilden door rustpelt je wand, je, je ogen kijken vragen Op zoek naar mijn kennis Al wat ik weet Je mond trekt tot streep Een levend lijn van roze waaruit valt te lezen Wat jij het meest vergeet O vrouw aan de bron Voor wie ik heb gezworven De loop van het lot Waar niemand aan ontkomt Ik heb je herkend Maria Magdalene al oh, had je dezelfde dus ook nog zo vermond als vrouw aan de bron. Vrouw aan de bron, gooi los die loggen, open die kleren, draai naar de zon. Hoofd in de nek, praat met je handen, streel met je lippen, slaap in het koren, met mij als altijd. De bron, leven is begonnen. Rijk zijn de vruchten, vol is de kruid. bouw aan de bron, Maria Magdalena, vol met het in de hele vuil. bouw aan de bron.